Dit is Michelot Thomassen met het NOS-journaal. Vanaf de grens bij Oldenzaal zijn acht vrachtwagens onderweg naar Geelzerijen... met vrakstukken van de neergehaalde MH17. Daar in Geelzerijen wordt geprobeerd het toestel te reconstrueren. Nabestaanden mogen bij de aankomst van het konvooi zijn. De vrachtwagens vertrokken woensdag vanuit Oekraïne. De Amerikaanse minister van Defensie Hegel is in Bagdad om te praten met de Iraakse regering en met Amerikaanse commandanten over de strijd tegen IS. Hegel zei dat Washington wil helpen om gebied te heroveren op islamitische staat, maar dat de oplossing van het conflict van Irak zelf moet komen. Bezoek aan Bagdad is vermoedelijk de laatste buitenlandse reis van Hegel als minister van Defensie. President Obama heeft Ashton Carter bij de Senaat voorgedragen als dienstopvolger.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A7 is op de afsluitdijk richting Friesland dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A27, Breda richting Utrecht, is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dus u werkendam in Noorderloos staat 5 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 Hij zei van, Jackras, Jackras, Jackras, je mag tegenwoordig nergens meer roken. Zelfs in een vliegtuig moet je op beurten gaan staan. <lacht> Ik was laatst op een feestje, Jackras. Een feestje. Dus moet je goed opletten naar nou allemaal. Een feestje. Ik kom eens in de vier jaar op een feestje bij mijn zus. Dat is het enige feestje, de rest kan doodvallen. Ik kom daar met, mocht je niet meer roken. Een feestje, mag je niet meer roken. Dat noemen ze een feest, dan moet je op het balkon gaan staan. Het was vijf graden onder nul, zeg. Of in de keuken onder de afzuigkap. Dat mag ook, dat mag ook. Sta er in je eentje feest te vieren. Oh, nee. Kijk eens, waar is de tijd gebleven van het echte leuke feestje van vroeger hier in Den Haag, weet je nog? Hadden je voor al je ooms en tantes hun eigen sigarettenmerk in huis. Dat zetten je in glaasjes op een wit tafel laten tussen de pepsels en de nootjes en met z'n allen lekkere kringetjes blazen. Lekker schelden met de overkant van de tafel, weet je nog. Daarheen zo'n rookgordijn. dat maakt er niet uit wie je voor rot schot Het daar gaat niks uit allemaal.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 Maar voor die kon lopen had hij de een werk. dat eikeltje zegt, tjoe, zegt. Maar goed, daar gaat het even niet om. Ik bedoel, ik sta buiten op het balkon als enige te roken. Vijf graden onder nul, mijn krijg op. Ik denk, nou, lekker feestjes, hè. Kleren, zeg. Vijf graden onder nul, te roken. Ik was de enige die nog rookte. Dat had een voordeel, zo gaan we hoeg in die voorkamer. Lekker af en toe de tussenuit naaien, lekker even op balkon staan. Ik neem één hes, gaat achter mij een raam open op dat balkon. Is het dat kleine klote thuisbankiertje?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 Uiteindelijk doet dat zeker als je dat raam dicht, weet je wel. Ik denk, hè, lekker even roken, verbrand ik mijn poten, zeg. kan Vergeet het te roken, het ergste wat je kan doen, zeg. Kaleer. Ik denk, nou, een nieuw sekje draaien, maar we gaan het dan proberen. Met vijf graden onder nul, sekje, dat lukt niet. Ik, heb ik dat weer, zeg. Kijk naar de voorkamer om klaar op te warm, om buiten. Wat een feestje. Ik ga die voorkamer in, ik had het nooit moeten doen. Wat een zeker zijn dat, die zijn allemaal gestopt met roken. Ken je dat? Zal er overal zo'n pleister zitten? Hier, daar, daar. En dan denk je, ze hebben een pleister, ze zijn gestopt met roken, ze houden hun bek wel dicht, maar nee hoor, juist gaan ze dan leggen afhoeren over dat roken. Ik ben al vet maanden gestopt met roken, maar ik krijg steeds benauwder en benader en benader en benader. Ik ben al jaar gestopt met roken, wel als me dikker, mijn dikker en dikker en mijn dikker. Dikke. Ik krijg ook last van mijn dikker. Als je er een geintje over maakt, dan is het feestje te klein. want ze kennen nergens meer tegen, die zerkers. Zeg tegen die bollen, weet je hoe je nou kan afvallen en toch stoppen met roken. Zo moet je die plaster op je bek plakken bij je ogen. Nou, er werd daar totaal niet om gelachen op dat feest. Laat ze daar jongen. En ze zei pissling, want ze roken niet meer. Ze weet je wel. En dan gaan ze rare dingen tegen je zeggen hoor. Ze zegt tegen mij, jij rookt nog, hè Rick? Ik zeg, nou ja, ja, nou en. Nou en, kom maar joh, kom joh. Kom nou, kom hier. Hij zei jij rookt nog, dus, dan ga je gemiddeld tien jaar eerder dood. Ik zeg, geef geeft niets toch een klote feestje.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 Ik ga even naar het balkon, ik heb nog een hoop te doen. <lacht> Lachen, jagers, ze waren totaal uitgewild. Het was stil in die voorkamer: Ik zou. het heb ik ze eens lekker te pakken allemaal. <lacht> ik neem één hash, begint achter mij het programma Windows weer. <lacht>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 T dan heb je pech gehad, dan heb je computer met Alzheimer. Ja. En opeens begon hij te schreeuwen als een spevaker, jongen. Hij zegt van, Omerik, oh, Omerik, oh, nu gaat het helemaal fout. Het gaat helemaal fout nu. Er komt overal rook uit. Ik zeg, ja, dan ben je normaal de lul, dan moet je hem op balkon zetten. Ja. Ik geef hem maar aan, weet je wel? En raam, dicht, raam, ook kreeg ik ruzie met zo'n klein gozer. Dat is lullig vanwege dat roken, weet je wel? Wel en niet, wel en kwaad. En zijn moeder erbij, iemand een toffee, ook gezegd. Ja, en op een gegeven moment, weet je wel, nou ja, was ik eindelijk alleen op het balkon. Ik denk: hè, hè. Eindelijk eens een keer een shek, jongen. Ik neem één hers. En één voor één komen dan die uitgerookte boekhouders uit de voorkamer erbij en melden op het balkon die zerkers. Hé, hey, Rick, geef mij even één hers. Ja, wat is dat? Zit je plaster los? Ja. Ik heb hem voor zijn ogen uitgedrukt, jongen. Ik zeg, als je wil roken, dan ga je, maar lekker, eh, ga je dan maar lekker peuken rapen. Dat noemden ze in de Tweede Wereldoorlog Buckshack. Ja, dat heeft mijn vader hem een keer verteld. Ja, Rick zei, joh, als ik liep naar huis, ik denk, ga lekker thuis televisie kijken, dan gaan we hoe, kom thuis, zet de televisie aan, Katharine Kel, waar gaat het over, wel of niet roken en wie het wat kost, Je wordt er helemaal lef van. Die hele televisie, dat ben ik met Rick eens, ik word daar gek van, steeds meer nette, ik weet niet of jullie dat ook vinden, en steeds slechtere programma's, gek word je ervan. weet al die dingen, kijk het bijna nooit hoor, braken met Joop Kookhekken heb je, en ja, zijn een flauwe woord gehad, maar het dekt de lading wel. Braken met jouw kookhekken, dat is het allemaal. Ja. En De allereerste programma's vind ik die kleffe, klote programma's... Harry Eggers met uh, zijn conferentie over, uh, over het roken. Wat voor oh, jij? Oh, <laughs> eerlijk. <laughs> Rook jij eigenlijk dol of? Uh... <laughs> ik durf het bijna niet te zeggen. Ik ben gestopt. <laughs> Wat? Ja, vier jaar Half. geleden. Ja, u, moet, u, u kunt het niet zien thuisluisteraars, maar ik, toen ik hier de studio binnenkwam, zag ik een, een vrouwtje rondlopen hier. Helemaal onder de pleisters. Is dat zo? Ja, dat was jij toch? <laughs> nee, ik ben zonder pleisters gestopt. Je bent zonder pleisters gestopt. Of had ik wel pleisters? Ja, ik ik nou, weet het niet. Meer. Nou, ik zie het verband niet, maar goed. <laughs> hey, uh, uh, je hebt dus jaren gerookt? Ja. En uh, hoeveel per dag? Of wil je er niet over praten? Je hoeft er niet oh ja over. hoor, ik oh. zat uh, zo tussen de. de dat, la, dat lag er een beetje aan. Als het uh -huh. heel gezellig was, zat ik gewoon op een pakje per dag. Hè. Dus ja. dat waren dan vroeger 25. Ja. En uh, nou ja, als, het niet, als er niks bijzonders was, dan zat ik op de 10, 15 sigaretten per dag ongeveer. Tje, ja. Tje, tje, tje, tje. Ja, ja, ja. En elke, elk jaar behangen zeker, hè? want dat behang dat wordt natuurlijk geel. Nou ja, dan heb je gelijk weer iets wat anders. Dan hoef ik niet steeds een ander interieur te nemen. Want dat kleurde vanzelf mee. <laughs> <Ja>. <laughs> zo had ik een wit bankstel. Ja, en, uh, na een dus... poosje een geel bankstel. En uh, weer een paar jaar later had ik een bruin bankstel. Een bruin bankstel. Ja. Dat is in zandvoort ja. dan normaal natuurlijk. Want uh, mensen lopen hier altijd bruin rond. Vooral zomers als het zonnetje schijnt. Precies. Nou ja. ja goed, door te roken deed je dan toch een beetje mee natuurlijk. Ja. Ja. Nou, uh, uh, Dol. Uh, ja. Je bent gelukkig gestopt met roken. Anders dan zou ik zeggen, zeg me maar dat het niet zo is. <laughs>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 vergeten de oneerlijkheid van het lood zeg maar dat het niet zo is zeg maar dat het niet zo is zeg maar dat het niet waar is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 En ik vertel je een grap, die je laat huilen van de lach. En we vergeten de blikken van de mensen in de stad. We doen net...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 Als het niet zo is. Ja. Celia Rombly uh, ze heeft een nieuwe album opgenomen. De Piano Ballads, Volume 1 heet het album. En uh, allemaal van deze mooie liedjes. Dit kennen we natuurlijk allemaal van Frank Boeien. Do uh, Dolly, wat vond je ervan? Ah, nou, ik zit even boven, is natuurlijk, uh, dit is natuurlijk een heel gevoelig nummer als je... Ja, ik begrijp het. Ja. ja. Uh, we gaan uh, door met, met wat vrolijker zaken. Uh, ik kan me van jouw kant heel goed voorstellen dat dit uh, een brok in je keel veroorzaakt. Ja, vooral naar nou wat gisteren gebeurd is natuurlijk. Ik ja. denk dat half Zandvoort in rouw is. Joh. Ja, ja. Nou, helemaal geen schande dat je daar zo op reageert, zou ik zeggen. Alleen maar, dat pleit alleen maar voor je, zou, zou ik willen zeggen. Uh, we, gaan, uh, we gaan nog even lekker verder met een, uh, met een kerstliedje. En dat doen we met, uh, nou, dat ding wat helemaal grijs gedraaid is van, uh, van, van Wem. Wij verder op de Vleugels der Liefde. En zo dadelijk eh, over een minuutje of zes weer het regionale nieuws. Dit zijn de Olsen Brothers. Fly, baby, fly. Reach in the stars above, touch in the sky. Fly on the wings. The Olsen Brothers met uh, Fly on the Wings of Love. We gaan uh, uh, voordat het nieuws zo dadelijk voorbij komt, luisteraars nog eventjes genieten van uh, mijn zoon Sven. Uh, die doet ook een duit in het zakje als het om kerstmuziek gaat. Uh, en dat doen we dan met uh, ja, Driving Home for Christmas, wat u natuurlijk uh, kent van uh, Chris Ria. Dit is de uitvoering van toen de 17-jarige Sven Duif. Can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas, yeah While I'm moving down that line And it's been so long But soon there'll be a freeway, yeah I get my feet on holy ground Same. Yeah, just the same The red light's on the run And I'm driving home For Christmas, yeah I get my feet on holy ground So I sing for you Driver next to me. Oh, well, he is just the same. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. Yeah. Ooh. Ja, op weg naar huis met Kerstmis Driving home for Christmas. Chris Ria, die zong het eerder. En Sven uh, duifde de hele dunnetjes over toen hij 17 jaar. 17 lentes oud was en Dolly trouwens uh, opgenomen in de popbunker in de Muiden. Oh, meen je dat nou? Ja. Ja. Ja. ja. Het klinkt toch allemaal hartstikke goed, hè? Mooi, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. We gaan, uh, luisteraars, naar het regionale nieuws uh, van uh, nou, iets over half twee nu. Dolly ten Pierik. Geeft niks, op. Ja, dames en heren, hier een update van het regionale nieuws van 9 september 2014. Uh, zoals ik u een uur geleden ook meldde, uh, gisterochtend trof een voorbijganger een dode man aan op een veld in de Kamerling straat Het gaat om een 53-jarige politiemedewerker die buiten diensttijd is overleden tijdens het uitlaten van zijn honden. De omgeving is enige tijd afgezet geweest voor nader onderzoek en hieruit kwam naar voren dat hij een natuurlijke dood is gestorven. De politiemedewerker was werkzaam als wijkagent in Zandvoort Nieuw-Noord. De directe collega's van het basisteam Zandvoort... zijn opgevangen door medewerkers van het bedrijfsopvangteam. Uh, het gaat om René Huismans. En René was een ontzettend geliefd mens in Zandvoort en omstreken. Het was een uh, fijne man om in de buurt te hebben wonen. Als uh, wijkagent had hij heel veel plannen om uh, dingen te gaan ondernemen... En uh, we zullen allemaal, de, alle mensen die René gekend hebben, ontzettend gaan missen. Zowel als medesantwoorders, medesantwoorder als, als politieagent. En uh, wij wensen zijn uh, dierbaren ontzettend veel sterkte toe. Goed. Gistermiddag nam wethouder Kuipers de eerste Green Wheels auto in Zandvoort officieel in gebruik. Dit gebeurde in aanwezigheid van Jan Borghuis, directeur van Greenwheels. De vaste parkeerplek van de Greenwheels-auto is op het Stationsplein. Op de Hoge Weg heeft de politie zondagavond omstreeks half negen... twee mannen van 20 en 23 jaar uit Wormer en Zaandam aangehouden... Uh, wegens verdenking van inbraken. Zij hadden allerlei materiaal in de auto wat voor inbraak bestemd is. Met ingang van dit jaar mag je vuurwerk alleen nog op oudejaarsavond afsteken... vanaf 6 uur en niet meer zoals in voorgaande jaren vanaf ochtends 10 uur. Ook mag vuurwerk voortaan op twee in plaats van drie werkdagen worden verkocht... Sommige gemeenten hebben zelfs een algeheel vuurwerkverbod ingevoerd. Minister, van Opstel, minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... en staatssecretaris Mansveld van infrastructuur en milieu... willen zo de overlast en onveiligheid door vuurwerk verminderen. Bij Oudejaarsavond hoort vuurwerk, dat is al decennia lang de traditie. En daarom vindt het kabinet een algeheel verbod... op het kopen en afsteken van vuurwerk door burgers dus ook te ver gaan. Maar... Sommige gemeentes gaan echter wel verder... door een algeheel vuurwerkverbod op te leggen, zoals de gemeente Velsen. Het kruidvat aan de Johanna-Nabestraat in Alkmaar is vanochtend overvallen. Dat meldt de politie op Twitter. Rond tien over half tien kreeg de politie de melding binnen. Of er buiten is gemaakt is nog onduidelijk, maar de dader is gevlucht. Het zou gaan om een getinte man van ongeveer 25 jaar oud... Hij droeg een zwarte jas met blauwe spijkerbroek en rode rugzak. Verder had hij donkergekleurde gymschoenen aan. De politie roept getuigen op zich te melden via telefoonnummer 0900 8844. De Prinsenbrug in Haarlem is vanavond afgesloten voor wegverkeer. Spaarnelanden moet onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Vanaf 10 uur vanavond gaan de slagbomen dicht... En wordt het verkeer omgeleid via de Katarijnenbrug? Woensdag om 6 uur ochtends is de brug weer open voor de ochtendspits. En uh, tot zover het regionale nieuws. En dan volgt nu het weerbericht. Vandaag profiteren we van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied Stefan. Heel lokaal valt er een bui, maar over het algemeen is het vandaag droog met geregeld zon. Vanavond en de komende nacht passeert eerst het warmtefront en later het koufront... en daardoor overheerst de bewolking en valt er geruime tijd regen. De zuidwestenwind draait in de nacht naar west en is stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8 en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen zitten we aan de achterzijde van het koufront en schijnt geregeld de zon... Maar vooral later op de dag krijgen we weer te maken met enkele buien. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vrij krachtig in de polder en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur gaat stijgen naar ongeveer 9 graden. En tot zover dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Can't reveal them Michael samen met Mary G. Blight En het prachtige duet As. Nummer wat we oorspronkelijk ook uh, kennen van Stevie Wonder. En voordat we zo dadelijk weer overschakelen naar Dolly voor uh, het oproepje uh, van de week. Uh, gaan we nog even genieten van de koors. En dat doen we met die unplugged version of Old Town. The cause of Tul she broke the rule she had a heart this time he will break down. She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broken. down. Romance the We krijgen nog applaus ook zo tussen de middag door. Dat is toch mooi? Lekker, hè? Nou ja, <laughs> daar doen we het voor. Hè? Daar doen we het helemaal <laughs> ja. voor, zo is dat. Uh, het gebeurde al eerder vanmiddag uh, in het eerste uur. Maar jij gaat het voor ons nog eventjes herhalen. Het oproepje. Ja, het oproepje. Ja, er, er is enorm veel te doen en... Uh... Ik ga toch nog iets erbij vertellen straks. Ja. Echt leuk. Ja, wat, wat zijn de mensen toch ondernemend in Zandvoort. Ja. Maar ook buiten Zandvoort. Want Anton van Duin, onze Zandvoorter van vroeger. <laughs> die, u weet wel van het SBS6-programma... Wie is de beste bloemstylist van Nederland? Die Anton, die tweede werd. Die organiseert dit jaar kerst. Workshops. Dan kan je een mooi uh, kerstwerkje maken in zijn stijl. Uh, hij heeft desgevraagd nog plekken over uh, op donderdag en vrijdag aanstaande. Dus 11 en 12 december... Uh, de kosten zijn 27,50. U krijgt dan een hapje en een drankje en een paar gezellige uurtjes... waarin u dus een mooi kerstwerk maakt wat u mee naar huis mag nemen. Ja, we zeggen, er zit natuurlijk het materiaal van het kerstwerk ja, bij, dat... bij. Ja, ja het zit er allemaal bij. Het ja. lijkt een boel geld, maar uiteindelijk ik bedoel, heb je wel een, een prachtig iets wat je meekrijgt, hoor. Ja, nou, ik, ik, misschien wel twee... Ja, uh, dat, er, wie zijn weet. er zijn natuurlijk zoveel materialen. En, uh, ja. Als je heel creatief bent, ja, dan uh, krijg je er ja. misschien wel twee maken uh, Wie weet. Wie nou, weet. Nou, ga nou eens <laughs> naar een bloemenstalletje, dan betaal je toch ook een hoop geld voor zo'n stuk. Precies, en je krijgt nu natuurlijk wel iets uh, wat, uh, wat echt door een uh, hele beroemde stylist is uh, begeleid. En je hebt nog maar hoop plezier. Ook dat nog, zo met elkaar, het. zo is het. Ik ga het ook doen, Vanav vanavond met een paar vriendinnen gaan nou, we erheen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat was. Ja, nou ga ik je volgende week vertellen. Nou, helemaal goed, kan allemaal nog, want dan is het ja. nog geen kerst. Dus nee, uh... zo is het. Nou, mocht u geïnteresseerd zijn en uh, die plaatjes willen bezetten op de 11e en de 12e... belt u dan even met Anton op telefoonnummer 06 401 851 98. Dan hebben we morgenavond ook iets leuks te doen... waar nog wat plaatsjes voor vrij zijn. Dat is een kerstmodeshow. De feestcollectie van Rosarito wordt vertoond. Uh, en dat gebeurt bij Slender You in Zandvoort op de Hogeweg 56A. De entreeprijs is 5 euro en de aanvang is om half acht. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij Rosarito of Slender You. Ook leuk natuurlijk om mee te maken... Dan uh, hebben we 14.12. De Krocht. Daar staan ook nog wat kramen beschikbaar. Dus mocht u iets willen verkopen, het liefst in de kerstfeer. Maar mag, mag ook gewoon rommelspulletjes zijn. Uh, kunt u deze kraam nog uh, reserveren bij On -air Events. En dat gaat dan via onair-events.nl. Of u kunt even bellen naar 06194270 ja, ook al komt er geen baby in de familie, kunt u toch op Kraam beziken. Zo is het. <laughs> Entree is trouwens gratis, de okay. 14e. Ja, dan, dan hebben we ook vrijdag de 12e. Ook erg leuk uh, op het museumpodium: Het meisje met de zwavelluciferstokjes in het Zandvoorts Museum. Dat wordt een uh, komisch drama. En uh, dat uh, is dus een kerststuk geschreven door Fred Rozenhart. De entreeprijs bedaagt 10 euro en dat is inclusief koffie en een drankje. En reserveren kunt u via de website museum.zandvoort.nl Dan hebben we vrijdag ook nog, ja het is niet te geloven wat hier allemaal wordt georganiseerd, de pubquiz van Café Koper. Dat is aan het Kerkplein 6 en de kosten daarvan zijn 2,50 euro en het begint om 9 uur. Dan zaterdag 13 december hebben we een shopping night van 10 uur ochtends. En dat is dan tot 10 uur s avonds. En uh, de laatste benodigheden en outfits kunnen nog in huis worden gehaald... voordat de kerstdagen beginnen. Diverse ondernemers hebben leuke aanbiedingen... of hebben tijdens het shoppen iets lekkers voor u klaarstaan. De schaatsbaan is ook geopend. Dus het wordt een gezellige avond voor zowel jong als oud. Want ja, zaterdag de 13e is de schaatsbaan weer voor het eerst open. Dus dat wordt ook weer gezellig. Nou, tot uh, hier hou ik het even bij. Want we krijgen natuurlijk vrijdag toch ook uh, Joop van Nes nog... die de hele evenementenagenda door gaat nemen. Anders dan zit ik hier een beetje onder zijn duiven te schieten. Dat wil ik ook niet. En nou zit je onder deze duiven te schieten, toch? Ja, maar de, die duif vindt dat niet zo erg dat ik aan het schieten ben. Er zit toch een scherm tussen. <lacht> uh, Dolly, ik, ja. heb, ik heb nog een mooie klaarstaan. Nou, het is wel weer een, een, een emotionele... Uh, een liedje? Als, ja, nou ja. Soline Jong met het Ave Maria. Maar nou, ik, dan ga ik even in de keuken staan afwassen. <lacht> <lacht> maar voor de luisteraars die uh, uh, hun... Uh, hun lunch niet goed wegkrijgen, omdat ze een brok in hun keel hebben. Ja. En dan komt er straks nog een brok bij, want dat is de... een. ja, dat is een heel gevoelig nummer, hè? Het is wel hè? zo mooi gezongen, maar mag ik, wil... ik hem, Mag ik hem volgende week dan het Ave Maria aanvragen van Noah? Ja, Het natuurlijk. Israëlische zangeresje. Ja, natuurlijk. Draai jij hem deze week van Celine Dion en ja. doen we volgende week het Ave Maria van Noah. Zo gaan we het dat, helemaal... dat? Ja, zo gaan we goed. het gewoon doen, door... Leuk. Uh, nou luisteraars, ik zei het al, het Ave Maria van, uh, van Celine Dion uh, werkelijk uh, uh, een van de mooiste uitvoeringen vind ik zelf hoor. Maar ja, smaken verschillen natuurlijk. Ja, maar, dat uh, hoor je alweer. <laughs> ja, ik vind Noah het mooiste. Maar goed. Nou, <laughs> luister uh, naar ja. Celine Dion. Ja, voor de mensen die nog een late lunch hebben, eet smakelijk mensen. Uur lang bij ZFM Zandvoort. Zandvoortlunch met Charles Duif en natuurlijk onze eigen Dolly en Nou, De meeste mensen zullen wel gegeten hebben. De meeste mensen zullen het ontbijtje er nou wel in hebben. Dolly. Toch? Ja, ja. Ik nog niet. Ik ga straks uh, eten. <laughs> Jij hebt het nog even uitgesteld. We mogen niet eten ja. he, in de studio. Yeah. Nou luisteraars, ja. wat mij betreft was het weer een hele gezellige uitzending... met, uh, met uh, wat emotionele momenten erin, maar ook met hele gezellige dingen erin... en hele gezellige muziek en uh, lekkere muziek, vind ik zelf. Ik hoop dat, uh, dat, uh, dat wij dat weer goed voor u verzorgd hebben vanmiddag, toch? Dat hebben ik we, vond we. het uh, erg mooi bij elkaar. Daar hebben wij ons ja, dat... best weer voor gedaan, toch? Ja. ja. Wat dat betreft zijn we een goed team, toch? Weer even gelachen met Harry Jekkers, hè? <laughs> Het niet-rokersfeestje, oh, oh, oh, oh. niet, niet zo heet Geweldige die conferentie. Geweldige vent is het toch. Ja. Ja. Uh, ik geloof dat hij weer... Uh, want hij is een tijdje eruit geweest, Harry Jekkers. Maar ik geloof ja. dat hij weer begon. Ja, is, he? dus, uh, hij ja. heeft de draad weer opgepakt, gelukkig. Ja, zo is dat. Nou, ik hoop dat we weer mooie dingen van hem mogen verwachten. Ja, Luisteraars, ik ben daar uh, aankomende vrijdag weer met het programma uh, door. voor Draai, drrr, waar ja, ja. Dolly, uh, Ben je er ook dol die, die avond? Ja, ik denk wel dat ik eventjes langskom. Even gezellig aan de stamtafel. Nou, ik moet je ook stoppen, dan moet je ook naar binnen komen. Ja. Je, je alleen maar ik. Nee, ik ga niet alleen maar langs bij nee, de stamtafel. denk dat voor de ramen ga staan zwaaien. Dat ik schuif ik. aan. <laughs> Time en... Drags By Real Slow wordt gezongen door Cliff Richard en The Shadows. Daar wou ik mee afsluiten, door. Ja, maar, maar eh... donderdag ben je er toch ook weer, of niet? Eh, oh ja, s'avonds. Oh, oh. Ja, natuurlijk, met de mooie oh, ballads. Vindt dat nou weer, was ik, kijk, dat is toch een beetje dat uh, uh, Alzheimer light. waar ik nou. Mee... Ja, gelukkig uh, heb ik er nog niet zo'n last van. Want ik vind Landlaat... niet altijd van het programma mooi, hoor. Oh. Uh, uh, aankomende donderdagavond tussen de klok van 10 uur s'avonds en 12 uur s'nachts. Dan zijn er natuurlijk weer mooie ballads. Ja. Tuurlijk, uh, ook in de kerstsfeer. En uh, ja, u mag ook verzoekjes doen. En dat kan via Facebook. Altijd leuk. Ja, en daarvoor uh, voor jou zit ook een leuk programma. Alternative. Ja, dat, dat is ook is, uh, zo mooi. Met Jaap Koper. En ja, een leuke uh, Ma Marcus, Marcus die uh, de techniek meestal verzorgt. Ja. Vaak ook gasten in de studio met, ja. uh, met live muziek. Ja. Dus dat, uh, ja. dat is een uh, echt een aanrader ook. Een tof programma. Ja, zeker dat. weten. En uh, ja, ja, en helemaal bij de tijd, hè, want uh, allemaal artiesten van deze tijd, zingen songwriters en zo. En, ja, uh. maar ja, ik vind toch, hoe wat dat betreft, vind ik die donderdag een prachtige radiodag bij CFM. Hè? Nou. Want we hebben natuurlijk ook uh, Bart, met... Met zijn Matchbox. Die vertelt ook zo enorm veel over artiesten. En dan informatief daarna met Hans Wassenaar. Ook een mooi programma. En natuurlijk Zandvoort luncht met Ruud Janssen en mijzelf. Ook altijd gezellig. Nou, ik hoop dat u vandaag ook weer gezellig heeft geluncht. We gaan eruit met een oudje van Cliff. En wat ons betreft, Dolly... Tot gauw weer. Zo is dat. the sun like an old-time cat that don't know just where he's at and I must admit to you right now I feel that way too ain't got no They get no place. Ain't got no, ain't got nowhere to go. Nobody wants to know, and time drags by real slow. We've come a long way, looks like the wrong way. Wednesday. That's no joke.